Een Dit is Jeroen Tjapkema met het NOS -journaal. Het doorgetal van de wervelwinden in het zuiden van de Verenigde Staten is opgelopen naar 19. De meeste doden vielen in de staten Mississippi en Georgia. Honderden huizen zijn beschadigd. En de tornado's leiden tot overstromingen en modderstromen in bergachtige gebieden. Bij zo'n 750.000 huishoudens viel de elektriciteit uit. In sommige staten werd besloten om mensen ondanks de afstandsregels vanwege corona... onder te brengen in stormschuilplaatsen... Daar zaten ze dan dicht op elkaar gepakt met mondkapjes op. Amerikaanse meteorologen verwachten ook vandaag nog steeds wervelwinden in het noordwesten van het land. Een bemanningslid van de USS Roosevelt is overleden aan de gevolgen van het coronavirus meldt de Amerikaanse marine. Op dat vliegtuigschip bleek vorige maand een aantal van de 5.000 opvarenden besmet. Inmiddels is er corona vastgesteld bij minstens 585 bemanningsleden. Bijna 4.000 opvarenden zijn aan land gebracht. Het afgelopen paasweekend heeft de politie ongeveer 1800 boetes uitgedeeld aan mensen die te dicht bij elkaar waren. Het totaal aantal boetes ligt in werkelijkheid hoger, omdat ook handhavers van de gemeente ze kunnen uitdelen. Volgens de politie ging het op de meeste plaatsen in het land goed en hielden veel mensen zich aan de regels. Ook in de andere politiecijfers is te zien dat mensen veel thuis zijn. Er is nog steeds een stuk minder meldingen van diefstallen en inbraken. De verkeerspolitie in Rotterdam heeft dit paasweekend 28 rijbewijzen ingenomen. Alle bestuurders reden flink te hard. Het rijbewijs kan worden ingenomen wanneer iemand meer dan 50 kilometer harder rijdt dan is toegestaan. De hoogst snelheid was 221 kilometer per uur. Vooral op de A15 werd de limiet overschreden. Het is niet bekend of de bekeuringen s'nachts zijn uitgedeeld of overdag... Wanneer, wanneer nergens harder mag worden gereden dan 100 kilometer per uur.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 I'm so sure We're still- We'll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 play van Zandvoort.